Jobboot met het NOS-journaal. De aanval op het ziekenhuis in Kunduz is uitgevoerd... omdat Amerikaanse militairen onder vuur werden genomen door Taliban-strijders. De Amerikanen helpen het Afghaanse leger tegen de opstandelingen... die eerder deze week grote delen van Kunduz hadden veroverd. De luchtaanvallen waren gericht tegen de taliban... maar troffen een ziekenhuis van artsen zonder grenzen. Daarbij kwamen zeker 19 mensen om het leven... onder wie 12 stafleden van de hulporganisatie. Het treinverkeer tussen Arnhem en Nijmegen is weer op gang gekomen. Door een gaslek bij het treinstation in Elst werd het treinverkeer stilgelegd en de omgeving rond het station afgesloten. De bewoners van huizen in de buurt werd geadviseerd ramen en deuren dicht te houden. Medewerkers van Netbeheerder zijn de hele middag bezig geweest met het repareren van het gaslek. Dat kostte veel tijd, want het ging om een scheur in een ondergrondse leiding. Reddingswerkers in Guatemala zoeken naar slachtoffers van een aardverschuiving. Die heeft vannacht een hele woonwijk in de buurt van de hoofdstad bedolven onder het puin. Er worden nog zeker 600 mensen vermist. De autoriteiten zeggen dat tenminste 30 mensen om het leven zijn gekomen. Maar de verwachting is dat het dodental snel zal oplopen. Onder de slachtoffers zijn veel kinderen en baby's. De inwoners werden in hun slaap verrast door het natuurgeweld. Hevige regenval zorgde ervoor dat er een stroom van aarde, stenen en bomen van de heuvel af naar beneden kwam. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers neemt maatregelen om te voorkomen dat jongeren in het asielzoekerscentrum in Drachten nog voor overlast kunnen zorgen. Het was de afgelopen nacht opnieuw onrustig op en rond het terrein van het AZC. Er komen extra beveiligers en het COA zet meer medewerkers in om te zorgen dat de jongeren zich aan de huisregels houden. Mogelijk wordt de groep uit elkaar gehaald. Eerder deze week was het ook al onrustig in het asielzoekerscentrum in Drachten. Het weer vanavond en ook vannacht wisselend bewolkt. Het blijft droog. Het koelt af tot zo'n 7 graden. Morgen eerst nog mist, maar verder opnieuw veel zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Na het weekend wordt het wisselvalliger. Met vanaf dinsdag geregeld een bui en ook lagere temperaturen. Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het. Al 25 jaar. En jij beleeft het.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 Met Mario Zandvoort. zaterdagavond op CSN Just Just En Mitchell Niemeyer met Just Yeah. Ik zeg: Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk hier op CFM Zandvoort. Iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht. Het beste van dansen, RB, een beetje pop tussendoor. Een wandeling over het strand, door de tuin en het centrum van Zandvoort. Met natuurlijk het laatste shownieuws, de party update en de team boven best voor dansen. Straks in de tweede uurtje DJ Mausel met zijn Global House Vibes. En straks in de derde uurtje gaan we terug naar Italië. En ja, we gaan terug. We gaan. Italië, met de beste van de clubs uit Italië. Met DJ Skelly. Onderweg zometeen muziek van de uh, Girls Love DJ's. We hebben een nieuwe plaat gemaakt en ze hebben een ontdekking gedaan. Rihanna, die kennen we allemaal. En uh, we hebben ook een Nederlandse Rihanna. Ze komt uit Amsterdam en ze heet uh, Sofia Ayana. En uh, misschien samen met de Girls Love DJ's gaat ze heel erg beroemd worden. Ook hoor je Ronnie Flex nog maar eerst hier. Oscar Martinez met Feeling Hot. Back to the night, make the night feel warm, feeling hot, so amazing. Feeling hot, I only want to get you feeling hot. This is the night you make me feel so hot. Bye, bye, bye, is a Met de snelheid van t'n kom ik naar jou. Vertel mij dan eens waarom het niet zou. Lekker voor ons, wat net werkt voor mij. Ik ben het hard, hard, hard, ik voel het in mijn hart, hart, hart. Niemand die reed dat bed hebben, niemand die roept niks te eten. Niemand die kan ons niks te genoegen. Niemand die reed dat bed hebben, niemand die te Niemand hier kan ons niet zeggen over ons. Niemand mm. ja. hier kan niks zeggen over Nee, wat zeg ik nou weer? Rihanna, niet Ariana Grande, maar Rihanna. Met, uh, terwijl uh, Sofia Ayana met Easy en daarvoor worden we Ronnie Flex en uh, Mr Polska met niemand. Zie je hem zand voor de Nightwalk? Hans Klok, die heeft een ontmoeting gehad met Sabia. Je weet wel, die ex van uh, hè, die bekende voetbal. En uh, hij vindt uh, dat ze verbazend dun is en dan uh, en zij maar beweren dat ze zwanger is hè? nou we gaan het meemaken. Ze zou geloof ik al vier maanden zwanger zijn, maar. Het buikje is nog niet te bekennen, dus of er is wat niet tussen de oren... of uh, ja, het is gewoon een heel klein babytje. En uh, Lee Sips, inmiddels 25 jaar oud en een 39-jarige vriend Ralf Mannheim... verwachtte hun eerste kindje, dus dat zijn spannende tijden. En uh, Peter Jan Rins, inmiddels 64 jaar oud... met vriendin en kind, morgen weer op straat. Dat was van de weken. De nieuwe huisbazen lijken voorlopig laatste te worden zo zijn mooie praatjes. Die het nu gewoon zat is. Dat moet gewoon betaald worden. zie We we gaan door met muziek. Zometeen onderweg de partyagenda. Maar nu is de muziek Robin shoots Samen met Francesco Jakes. Met Sugar. Showtack met Sun Goes Down. Alleen ja, grote hit. Het is de laatste hit, maar uh, hij moet eerst nog zien te verslaan dat hij uh, Hé hey mama, want die staat nog steeds hoog genoteerd in de Nederlandse hitlijst. Nou ah, ja, hoog genoteerd. Hij begint al een beetje te zakken, maar die hebben het aardig lang volgehouden. Ik wil eens even spieken in de lijsten hoe lang die plaat er al in staat. Al 19 weken. Dus... Uh, en we zijn benieuwd wanneer deze nieuwe plaat Sun Goes Down met Showtek. Uh, de hitlijsten in Binnenstorm. En voor David Guetta horen we Robin Schulz met Sugar. Ik ben even de clip gezien, hè? Maar hè, politieagentje in een auto. En die doet allemaal rare dingen. En uiteindelijk hè, ligt hij op zijn dak. Ik euh, <gacht> moet er even kijken. Steve Zand voor de Nightwalk. Het is weer tijd voor de party-agenda. Wat voor leuke feest en allemaal. Gaande op deze zaterdag in oktober. Vandaag zaterdag 3 oktober. En zo zal het begin weer hebben zijn Brainwash. Het wekelijkse feestje in de Escape in Amsterdam. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Iedereen 16 euro. Met natuurlijk uh, onze eigen zon, van En vanavond heeft hij meegenomen NOC, Jill Kleinjan. En de MC is Marbo. Dat is vanavond in de Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash met Raymundo. En vanavond toevallig in de heilige Musical. Ik inmiddels al begonnen, volgens mij is het al bijna afgelopen. Ah, bijna afgelopen. Het is uh, om half negen begonnen. Major Lezen. Blijf daar op het podium in de Heineken Musical. Maar uh, ja, <laughs> als je nu thuis zit... dan heb je natuurlijk ook geen nut om naar de toe te gaan. En vanavond in de melkweg het wekelijksfeestje encore... Future Dancehall Edition. Begint de klok van Middernacht. De intree is uh, €14,20. Dat is inclusief V. Met uh, de line-up. Abstract, S&P, Erwan, Taylor Cream en Waxprint. Ook Prime nog en Kid Q, DJ Shake. Bangers en Great. Marbo komt ook voorbij, je hebt het druk, je doet het en in de melkweg en in de escape. Dus uh, vanavond dus in de melkweg, encore future dancehall edition, met een hele waslijst met dj's. En vanavond in de box, is ook in Amsterdam, Welcome to my mansion presents Crack David. Nou drie keer aan, Crack David op het podium en hij krijgt hulp van Jay Johnson, Bollebof, en Frena, ook Mr. Warner, Plavo. Of white Mr. V, Driva... en nog veel meer komen allemaal voorbij. Vanavond dus in de box in Amsterdam. Welcome to my mansion. Met natuurlijk de hele avond in heel veel crack, David... en het wat grotere feestje waar je mij zeker vannacht tegen gaat komen. Niet omdat ik de muziek zo leuk vind, maar omdat ik verplicht moet komen. Het Exclusive Holland XXL. Wordt allemaal uh, vanavond in de Ziggo Dome in Amsterdam natuurlijk. En het is uh, een hoop herrie als je ervan houdt. Ik hou er niet zo van, dus ik ga oordopjes in doen. Ik moet komen, maar zeker met oordopjes. De line hebben uh, onder andere Atmosphere. Base Model B-Front. Frequencers, D-Block, Stefan. Dark Raver, Deepak, Detox, Dr. Root. Face DJ Ruthless, Mashup Jack. Bouncing ball, Papo komt voorbij. Na grote film op te roemen. Vanavond dus in de Zero Dome. Exclusive Holland XXL. En vanavond in de Stalker. Ik heb weer twee flyers gekregen. En ik noem de eerste op. De Pauper Disco vanavond. Vanaf 11 uur ben welkom. Nu tot vijf in de ochtend in de Stalker. In Haarlem natuurlijk. Maar uh. voor de zekerheid check eventjes Clubstalker.nl. Want zoals ik al zei. Ze hebben twee feestjes. Het ene is de Pauper Disco. En de andere heet Drop It. Tima Invites. Dus kijk even voor de zekerheid op de website. En tot zover, ook de parties. Gaan we snel terug naar de muziek? Hier is Jaws met A Deeper Love. To survive, You say my name, step back, refrain, be honest, and you'll save some face. beyond belief but still you reach be careful all the truth might speak James en Ryan Marciano. ABCN. Uh. Nou, voor muziek van Disclosure met Jade. Het is een partij van de 10. Boven beste platen van de dansvoet. Deze week op 10, Sam Veld. DBX remix van Show Me Love op 9. Nora and Pure met Saltwater 2015. En op 8, Nero met Two Minds. Op 7 deze week DJ Dan en Die van Dinelle. En I Got A Man. Op 6, Calvin Harris en met How Deep Is Your Love? En op 5, Ziek. Met Crunch. Crunch moet ik zeggen. Op 4. Robin Schultz met de uh, Sugar. Hebben jullie straks gehoord, hè? Op 3. Sugar Star met de uh, Hey Sunshine. En op 2. Laurent Wolf. Met Kalinda 2K15. En deze week op één. Tiesto en Don Diablo met Chemicals. En je gaat eerst nummer 2 horen. Laurent Wolf en Lucas met Kalinda 2K15.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 like a turbo booster. Uh. Met Magical Life, The Less Hate Remix. En daarvoor de nummer 7 uit de team boven Beste Plaat voor het dansvoet. DJ Dan en Diva Danielle met I Got A Man. En daarvoor de nummer 2 uit de team boven Beste Plaat voor het dansvoet. Het was Laurent Wolf en Lucas en Steve met Kalinda 2K15. Het eerste uurtje zit er alweer op. Niet gedrukt zometeen het nieuws en weer en dan zijn we nog twee uur lang bij met zo meteen de Global House met DJ Mouse op. En straks voor de uur gaan we naar Italië. De beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaskelly. Kelly. Zo zeggen, blijf gewoon lekker luisteren. Je hebt nog een paar stukken muziek te gaan. Onder andere Rescue met Step. Maar eerst die Zen Freeman met Two Roads. Doet de Lucas Silo remix. En ik zeg tot zo meteen. De break.